Automobilisten zeggen dat ze de grens niet over mogen zolang ze geen smeergeld betalen. De problemen spelen al jaren, ook al is Bulgarije lid van de EU, zouden mensen gewoon moeten kunnen doorrijden. Europarlementariër Kati Piri vindt dat de Europese Commissie in actie moet komen. Zelf is ze bezig om een zwart boek samen te stellen. Meer dan 2600 huizen van Rohingya in het noordwesten van Myanmar zijn de afgelopen week in brand gestoken.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 Dat zegt de teambaas van de Formule 1-equipe van Renault... die ook de motoren levert van Red Bull Racing. Hij kreeg vorige week veel kritiek... toen Verstappen opnieuw uitviel met technische problemen. Volgens hem was dat pure pech en lag dat niet aan Verstappen. Morgen wordt in Monza de 13e Grand Prix van dit seizoen verreden. Het weer is nog zonnig, in de kustgebieden wat buien... en later ook in het binnenland. 18 tot 20 graden wordt het. Morgen vooral in het noorden nog een bui, in het zuiden blijft het droog...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 is de zomer van ZFM met, met nu Goedemorgen Zandvoort. And the biggie man no partial Said the biggie man no partial And the biggie man no partial Rub to the burn, I tell Burn to stiff, the idol I tell with Cause you're jamming, jamming with your bread <laughs> Till a morning. The warning. You have till a morning, we kept till the to speak, play idle Burn to speak, play idle, speak, play, idle Say you're playing in a style. Playing in style. Playing in a resident style you jam it all the while Don't let it pass you by You gonna wake up and wonder why Right for justice must be done. Burn to spiff and rock to the reading. Burn to spiff and rock to the reading. We don't deal with these in. Street style, dub it all the while. Ram resident style, jam it all the while. Don't let it pass you by. You're gonna wake up and wonder why. We luisterden naar UB40 met het nummer Don't Let It Pass You. En welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 2 september. En aan tafel is aangeschoven uh, Eveline Richter de Dichter. En... het ruimt. Aldi Wandelaar Bonga. En uh, we gaan het niet hebben over je naam, maar het is inderdaad Aldi. En jij bent gastexposant in de galerij De Wachtkamer. Klopt, ja. En wat voor dingen exposeer jij daar? Uh, ik exposeer deze keer met uh, beelden. Die zijn uh, opgebouwd uit klei en glazuur. En ook uh, in combinatie met glas. Ik vond dat wel een leuk experiment om twee uh, materialen als glas en klei met elkaar te combineren. En dat is uh, te zien. Ja. Ja. En hoe lang uh, doe je dit al? Um, ja, dat is eigenlijk al van kindsbeen af aan. En um, uh, ik wandel dus ook heel veel. Ik heb ook een trail gelopen in Australië. Daar um, ben ik helemaal gefascineerd geraakt van die enorme woudreuzen. Ja. En dat is ook uh, waarom ik dat dus wil verbeelden. Om uh, in klei in dit geval. Om uh, uh, de bomen eigenlijk een... Uh, uh, een stem te geven. Dat dat niet zomaar een staande weg is wat je even omhakt. En um, met name het wortelstelsel. Dat vind ik uh, echt heel prachtig. Want ja, die wortels houden uiteindelijk, uiteindelijk met z'n allen de aarde bij een. Mm. En uh, onze CO2 dit, daar doen ze ook erg hun best op. Om ja. dat te reduceren. Dus ik vind het een heel mooi iets. En um, ja. Zo ja, dat... ja Je ziet het in, uh, in Italië waar ze de bomen weghalen voor de ski pistes, dus dat de hele berg naar beneden komt. Ja, dat is Dus hard. dat moeten ze niet doen. Dat is nee. heel belangrijk. Ja. Um, jij uh, exposeert daar voor het eerst. Ja. ja. En of, wat vind je van Zandvoort? Om daar uh, te exposeren? Ja, ik kom, ik kom hier al 26 jaar. Dus dan is het voor mij extra bijzonder dat ik dan hier ook met mijn werk mag uh, komen staan. Want ja. je woont niet in Zandvoort? Nee. Nee. nee. Dus je bent nu eindelijk... Een beetje meer verbonden met Zandvoort dan voorheen. Uh, wat het hier nu. Ja, dus wel extra, uh, extra wat er dan bij komt. Dat ja. ja, is ja, wel heel ja, mooi. Ja. Ja. Um, naast uh, zit. Uh, Mag ik nog even terug naar die bomen? Want ik okay. zit te luisteren. Glas en klei, hoe verbind je dat met elkaar? Kom maar kijken. Er <lacht> is geen antwoord. <lacht> <lacht> uh, ik heb hier bij uh, jullie ben... Zandvoortse uh, glaskunstenares Elle Kuil een cursus ja? gevolgd. Daar heb ik een schale van gemaakt. En uh, uh, die staat dus op een boom. Dus in plaats van een, uh, een kruin van bladeren he, heeft die boom dus een glazen schaal met allerlei kleuren. Oké. Okay. Ja. Kom zeker kijken bij de wachtkamer. Evelien Richter. Ja. Welkom, de dichter. Dank je. De, dichter. <laughs> de dichter, de dichter. Mijn uh, naam heb ik al mee. Hè? Wat, wat exposeer jij, behalve de, het gedicht wat je straks gaat voorlezen? Uh, nou, dat gedicht wat ik ga voorlezen exposeer ik niet. Er hangt wel een uh, banier met een gedicht, uh, ja. wat vorig jaar uh, in de openbare ruimte in Purmerend uh, gehangen heeft. En uh, ik exposeer verder schilderijen op olieverf uh, en uh, acryl. En ook een uh, grafiek werkstuk, want uh, ik maak ook grafiek. Ik heb een uh, Correx Stuttgart pers, ouderwetse uh, drukletters en uh, dus een, echt een, uh, ja, een drukkerij. Oude, ouderwetse pers. Ouderwetse pers. Met lode lettertjes. Met lode lettertjes. Ja, dat, dat ja, Zo'n zo setter. Ja. ja, het is ontzettend veel werk. Dus... Uh, is, er, maar... is dat, is dat een, uh, een, een hobby van je? Dat je dat zetten erbij doet? Ja, dat kan je wel, uh, wel... een, ja, ik heb het gelegen, ik, Omdat ik met gedichten bezig was, dacht ik, nou, mijn gedichten moeten een, uh, ja, een vorm krijgen. En uh, ik kende dus iemand die, uh, die al zo'n pers had, een uh, vriend. En uh, nou ja, die heeft dus een pers voor me gekocht. Ik was ook lid van uh, drukwerk in ja. een marge geworden. Dus... Nou, naast... Drukwerk in een marge. Ja, dus... Uh, ja, zo is het allemaal. Ik heb altijd geschilderd en uh, gedichten gemaakt en sinds, nou ja, ja twintig jaar ja, dan wel ook dat grafiek. Leuk. Moet ik dan denken aan een lettertype sans-serif op uh, geschrepen perkamentpapier? Nou, zoiets, ja. Uh, Verschillende ja, lettertypes alle... liggen in allerlei <laughs> doosjes. Allerlei uh, lettertypes. Ja, ik ja. Zei, je hebt dan een pers en bokken heet het dan. En uh, daar zitten dan allerlei lettertypes in. Is het een nou uh, uh, krantenpers geweest? Of uh, is het? Uh, uh, een uh, proefpers is het geweest. Okay. Van een drukkerij ook. Ik dacht uh, het ook in Haarlem vandaan. Hij werkt nog helemaal en uh, ja. je gebruikt hem dus ja. als kunst. Uh, ja. Dus er is weer uh, van alles te zien in uh, de wachtkamer. En die is uh, in de Jupiter-passage, als je binnenkomt de links. De linker ingang En boven. En dan mag je zo naar binnen lopen. Ja, dus gratis. En ja, het is van 12 tot 4. Van 12 tot 4, uh, elke dag? Uh, alleen in het weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Ja. Um, het is een hele grote ruimte. Ja, het is boven een hele grote ruimte. Je gaat door de tweedehands winkel, moet je er ja. binnen de trap op. En uh, ja, dan zie je het eigenlijk vanzelf. Er is altijd een suppost aanwezig. Dus, uh... Hebben jullie hem ook zelf ingericht? Ons eigen deel hebben we zelf ja? ingericht. Buiten in, ja, er, zijn dan, uh, er is ruimte voor één of twee gast-exposanten. En voor de rest zijn het allemaal uh, kun eigen kunstenaars van Zandvoort. Ja, de van de BKZ. De BKZ, de BKZ, ja. BKZ Dankjewel, ik moest even zoeken. <laughs> ja? Nou ja, De, de, de BKZ is uh, een hele grote kunstenaarsvereniging in Zandvoort. Dus die, die weten we wel. Er ligt een prachtig gedicht voor je. Ja? en ik heb begrepen dat het op verzoek van Gerry is dat je dat even wil voordragen voor ja, ons, dat zal ik ga doen. je gang oké, okay, dan gaan we wij om jou te zien hoef ik niet te reizen achter mijn ogen daar ben jij stralend, schaterlachend, jouw lach is mijn lach hemels huilbuiend, jouw pijn mijn pijn, jij bent mij Zwijgen, spreken de eeuwigheid voorbij. Mooi gedicht. Dat is een mooi gedicht. Ja. Dank je. Er wordt stilletjes geklapt hiernaast. Het mag best hard op. Nou. <coughs> Hoe lang blijven jullie exposeren? Uh, uh, ik tot en met 1 oktober. Zondagmiddag. Dan uh, is de laatste dag. En dat geldt voor jou ook? Ja, ik ga nog eventjes door tot oh. KK17... Uh, er is een kunstroute 7 en 8 oktober hier in Zandvoort-en-Zee. En ik ben gevraagd of ik met één of twee beelden als, als gas nog even zou willen blijven staan. Ja. Hoe heet die route? En meestal is dat ja, het is een win windkracht. Ja, ja. Of open atelierroute? Kunstkracht. Kunstkracht. O kunstkracht 17, ja ja, dus ja dat dus zijn allemaal open zijn een atelier, een met 12 is begonnen, ik. Ja, volgend jaar 18. Ja, <laughs> ja, ja. volgend jaar ja, 18. Precies. De kunstkracht ja. 17, ja. dat is een route door uh, heel Zandvoort. En ik weet nog wel dat uh, um, in het begin kon je dat op een zaterdagmiddagje doen. En tegenwoordig heb je gewoon twee dagen nodig. Ja, dat zou goed Dus kunnen. het is wel, uh, wel groeiend, maar Zandvoort heeft heel veel kunstenaars. Ja. Grappig is dat jij ook nog een hobby hebt, wandelaar. Ja, ik wandel heel veel en ook uh, in groepsverband. Ik neem mensen mee door de Kennemerduinen. En uh, dat is uh, vanaf Koevlak naar Pernassia en dan over het strand naar de uh, richting strandtent van Huig. Ik weet niet meer precies. Talassa? Ja. Precies, en daar uh, loop je het strand weer op en dan kan je de trein weer terugpakken naar waar je vandaan komt. Dus je, ja, het is gewoon een prachtige een, verbinding. Een, lekkere, een prachtige wandeling. Ja, zelf loop ik dan in eentje nog even door naar Haarlem en pak daar de trein. Maar uh, ja. ja. Dat kan ook. Ja, ja het is een heel mooi gebied hier. Dat doe je niet denk ik op een uh, hele mooie zomerdag met heel veel toeristen. Uh, ook wel hoor. Ja. <laughs> ja, hoor. Straks ja. ook? Uh, hoe bedoelt u? Nou, straks, je hebt een rugzak bij je en je ging gidsen, zei je. Dus... Ja, ik ga gidsen, maar dat is in het, in het Vondelpark, dus in Amsterdam, dat is heel wat anders. Dat ja. is weer wat anders? Ja. ja. ja. Nou, behoorlijk creatief, dames. Ja. Ik, wij wensen jullie veel plezier met uh, de expositie in uh, de wachtkamer, in de Jupiter-passage. Nou, Zeker je dat je wat langer blijft staan en uh, jij dat je wat eerder weggaat. Dank je wel. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken. Nou, wees ja. welkom. En jullie bedankt ja? voor de komst. Nou, Dankjewel. Dank Van uh, Sade kijk ik even Jozef daarbij raad. Ja, want ik weet het niet meer, want af en toe dan wijken we af van het We gaan er een schijnen. beetje tussendoor bij de muziek. En uh, aan tafel is inmiddels aangeschoven uh, Roy Dongen. En uh, er is een vervolg op de Pride at the Beach. Maar we hebben natuurlijk nog wat vragen over de Pride at the Beach. Toch nog, want er, okay, zal een, want er zal natuurlijk een evaluatie zijn geweest met het hele team. En uh, daaruit zijn natuurlijk een aantal dingen voortgekomen. En uh, hoe is het in de evaluatie eruit gekomen? Wij vonden het een fantastisch evenement. Ik was er niet, maar ik heb het meteen in handen gelezen. Ik zat in het buitenland. Hoe is dat gegaan? Uh, de evaluatie is natuurlijk ook heel erg positief geweest. Want we waren ontzettend blij uh, nog steeds dat we zoveel meer mensen hebben gekregen dan we, dan we hadden gedurven hopen eigenlijk. Uh, Um, en ja, natuurlijk heb je bij een evaluatie ook allerlei punten die je denkt, hé, hey, dat kan volgend jaar beter. Uh, je kan je beter voorbereiden op het grote aantal mensen. Uh, je kan een betere invulling van een aantal evenementen invullen. Uh, dus ja, de evaluatie leert ons allerlei goede momenten voor de toekomst. Om het nog beter en een nog leuker feest te maken. Ja, want één ding is zeker, volgend jaar is het weer. Dat is zeker, volgend jaar is het er weer. Ja. Nou, dat is het uh, mooi om te horen, Roy. Absoluut. <laughs> Vast ja, ik heb er ook een klein, klein, klein, klein beetje aan meegedaan. Dus. Um, het was wel grappig dat bij elk punt in evaluatie was. Uh, uh, het was wel allemaal erg druk. Uh, het was wel allemaal erg snel. Um, het kwam natuurlijk omdat uh, heel kort van tevoren dit uh, uh, initiatief genomen is. En dus heel snel allerlei dingen moesten geregeld worden. Maar uiteindelijk was de, uh, de streep onder de evaluatie dat iedereen toch wel uh, met een tevreden gevoel dit feest heeft meegemaakt. Ja, en petje over dat het allemaal goed de baan is geleid en dat het toch in zo'n korte tijd van de grond gekomen nou, is. Dat, dat was uh, het punt waar we het over hadden hebben. Je moet heel snel kunnen schakelen en je moet heel snel dingen kunnen organiseren. Ja. En dat is gelukt met dat team. Ja, Ik denk dat het uh, heel fijn geweest is dat het uh, team zo was, maar ik denk dat we ook heel blij mogen zijn gewoon als standwoord, als klein dorp, dat uh, alle mensen, die, alle vrijwilligers, want er waren geen betaalde mensen bij betrokken, dat al die vrijwilligers van verkeer tot uh, mensen die het georganiseerd hebben, allemaal keihard gewerkt hebben om het goed te laten lopen. En dat ook de mensen hebben gedacht, van, ach, het is misschien de eerste keer, het is relaxed, laten op het plein. Als het iets niet helemaal goed ging, dan gaan we even tien minuten blijven gezellig kletsen en drinken en praten. En dan gaat het er nou weer goed komen. Dus ik denk dat we met z'n allen als dorp heel trots mogen zijn hoe we dit voor elkaar gekregen hebben. Ja, en we zijn natuurlijk ook kritisch, dus we willen het volgende keer wel weer beter doen. Ja. Er is uh, ook gesproken over uh, meer inhoudelijk uh, uh, ...dingen uh, organiseren in de LHBTI-wereld. Uh, het waren natuurlijk drie fantastische dagen met drie fantastische feesten. Maar zoals jij zelf zegt, ik wil ook gewoon wat, wat inhoud hebben. Uh, lezingen in de bibliotheek, uh, uh, dat soort dingen. Absoluut, we willen er echt meer aandacht aan geven. Het heet Pride at the Beach, uh, of Pride, is natuurlijk een, een evenement in Amsterdam wat negen dagen duurt uh, en daar zit een heel groot inhoudelijk deel bij. De meeste mensen kennen eigenlijk alleen maar de boottocht, de Kennel Pride, uh, maar dat is een afsluitend weekend van, van de Pride, dus er moet ook iets bij zijn waarmee je laat zien waarom je het organiseert. Het is niet alleen maar een feestje uh, en ik denk dat dat heel goed is als we daar de komende tijd meer aandacht aan besteden. We hadden een prachtige expositie uh, in het museum dat. Het is een hele goede stap in die richting geweest. We hadden ook een mooie expositie in Hotel XL. Maar die foto's waren wat klein. En eigenlijk minder geschikt voor, op dat moment voor deze locatie. Uh, maar daar willen we wel op doorbreiden. Je kan ook denken dat je een voorbereiding doet op scholen. Um, dat mensen daarbij betrekken van wat gaat er gebeuren. En waarom wordt dit georganiseerd. De bibliotheek wat jij zei is een hele mooie optie. Om schrijven uit te nodigen en wat te vertellen. We willen iets meer aandacht besteden aan een filmavond. En op die manier een aantal andere dingen doen. Die niet alleen maar te maken hebben met... Uh, Feesten. Wat overigens ook heel belangrijk blijft dat het er ook bij blijft. Jazeker. En uh, die, die zijn al, uh, al bijna weer uh, bezig met de nieuwe line-up. Ja. Ja, zo snel gaat het allemaal. Maar een van de dingen die, uh, die er uit dit team ook naar voren gekomen is... We hebben het uh, wel gesproken. Ja, vroeger hadden we drie gay-cafés en nou helemaal niks meer. En er blijkt toch in de wereld behoefte te staan om met elkaar te praten. En een van de dingen die uh, op stapel gezet gaat worden is het Rainbow Café. Ja, we hebben de Rainbow Drinks. Uh, en die gaan van start op uh, 5 oktober uh, in de linkerkant van Hotel XL. Die worden georganiseerd... ...door uh, Dongen en Donkers. Dus dat heette uh, Today. Die, die en die. <laughs> Today heetten wij. Today, 2D. <laughs> uh, en wij gaan dus uh, maandelijks... ...de eerste donderdag van de maand... Uh, ...vanaf half acht... <coughs> ...de inloop het Rainbow Café organiseren. Het is gewoon een inloop voor mensen die zeggen... ...hé, hey, ik... Uh, ik wil eens met andere mensen praten. die ook LGBTI zijn. Uh, ik uh, jong, oud. maakt niet uit. gewoon gezellig met elkaar wat kunnen drinken. en ze kunnen praten. en misschien ook wel ideeën aanleveren. die voor een volgende Pride mee kunnen uh, kan nemen. maar ook ideeën aanleveren. die wij met de gemeente kunnen bespreken. Kun je nog even toelichten wat LGBTI. precies uh, waar dat voor staat? Het is een uh, lange afkorting van het alfabet. en langzamerhand is het eigenlijk bijna alles. wat niet standaard heteroseksueel is. maar uh, je zou zeggen gay, lesbisch, biseksueel, trans en interseksueel. Ja, oké. Okay. Ja, ik hoorde dat het ik ook... Het wordt steeds groter, hè, die afvoeding? Ja, er zijn ook mensen die zeggen je moet er gewoon weer van afstappen, maar ja. we, wij gaan het voortouw daar niet in nemen. We nee. uh, gaan gewoon dingen organiseren en of je het nou een gay-avond noemt of een LGBTI-avond, -e uh, dat maakt ons niet zo uit. Je bent allemaal welkom. De organisatie in Amsterdam, was die daar uh, allemaal tevreden mee hoe het verliep in Zandvoort? Die was uh, bijzonder aangenaam verrast uh, en eigenlijk ook een beetje overrompeld, want ook die hadden niet verwacht dat het zo druk zou worden, dat het zou zou zijn. Ik NS ja. moest een treinstel aankoppelen. Uh, daar zat de organisatie in. Dus ja, het was voor hun, voor hun ook een heel erg groot succes. Want ja, uh, het was voor hun een gok ook om het hierheen te verplaatsen en te doen. Ze betaalden de artiesten voor een deel die hier kwamen. Zoals Anita Meijer en Sherry Ann en dan Nicky Today. En ja, als je dat allemaal doet, dan moet je uiteindelijk ook bedenken van, heeft dat zin gehad? Nou, ik denk dat ze nu heel positief tegenover staan. Volgende maand is er een uh, vervolgoverleg. Ook een evaluatie en een blik van, hoe gaan we het volgend jaar organiseren? Dat is allemaal heel erg positief, Roy. Ja, ja, gelukkig. Maar je hebt ook een, ja. een aantal positieve oosten te maken uh, in die groep, dat mag wel enige naam hebben. Um, het Rainbow Café, elke uh, eerste ja, dat is de de vrouw. Donderdag. donderdag in Donderdag, Donkers en uh, Dom. Donker. Ja. ja, zijn er al drie geworden. Ja. Je zegt net. We willen eens praten met mensen die uh, zich betrokken voelen bij die groep. Of in die groep behoren. Van wat doet nou zo'n dorp en wat doet een, een, een stad daarmee? Ik heb jou wel eens horen zeggen. Uh, het meldpunt uh, LHBT. Ja. Of ambassadeurschap. Ja, zou een, regen, zou een regenboogloket moeten Een regenboogloket, ja. Daar ja. ging het over. Als je... Dat is wel in Haarlem. Ja, ik, Haarlem heeft het, ik ben zelf natuurlijk ook ambassadeur voor Noord-Holland voor Roze 50+. Plus. Uh, en Haarlem is een officiële regenbooggemeente. Dat is een project wat het ministerie van OCNW ooit gestart is. Wat, wat, wat, wat doet die? Haarlem? Wat, wat doet zo'n uh, uh, loket? Um, nou zo'n loket is een, een meldpunt waar mensen terecht kunnen met vragen uh, over gezondheidszorg, over misstanden die er eventueel zijn, uh, vragen over voorlichting, uh, al dat soort dingen. En die dat terechtert... Um, en dat naar de gemeente toesluit, naar de verschillende afdelingen... eventueel hulp inschakelt als dat nodig is. Maar in Haarlem heb je ook roze ambassadeurs, heet het daar dan. Um, en die ambassadeurs, dat zijn eigenlijk een soort klankbord. Als de gemeente een besluit neemt van, hey heb je daaraan gedacht? Bijvoorbeeld als je een inkoopcontract sluit met voor de zorg zorgorganisaties hebben tegenwoordig heel veel te maken met uh, zelfstandige zzp'ers hebben al die zzp'ers een soort diversiteitstraining gekregen, hoe ga ik om met mensen uit een andere cultuur, een andere seksualiteit um, en dat aspect wordt vaak vergeten, er wordt afgevinkt hebben ze alle diploma's en dat soort dingen en, klaar. en ben je klaar, en een ziekenhuis heeft natuurlijk een personeelsbeleid waarmee ze zeggen van ja, als je hier werkt dan moet je aan die en die eisen voldoen en dan moet je ook dat soort regels hebben maar als je allemaal zzp'ers inhuurt heb je geen flauw idee wat de mentaliteit van die mensen is. Er zijn ook kwalificaties voor, hè? Voor de voor ziekenhuizen ziekenhuis dat ze roze stikken krijgen of zo. Ja, je hebt de roze loper. Ja. Uh, dat dus is een officieel keurmerk wat je kan krijgen als organisatie. Dat kan je ook krijgen als een uh, thuiszorgorganisatie. En je zou dus kunnen zeggen, dat een gemeente is, ik wil alleen maar werken met organisaties die ook daarin gecertificeerd ja. zijn. Niet alleen maar in de uh, zorgkwaliteit in letterlijke zin, maar ook in de zorgkwaliteit van de medewerker in een uh, indirecte zin. En daar is dus nog wel uh, wat over te praten. Maar ja, de ambtelijke uh, samenwerking die gaat naar en daar is het al. Maar je zou dat dus ook voor Zandvoort kunnen doen. Ja, de wethouder heeft natuurlijk gezegd ja. dat hij uh, ons graag allerlei dingen wil gaan doen. <laughs> dus ik heb dat goed onthouden. En ik, uh, ja, ik daag hem eigenlijk uit om snel met ons in gesprek te gaan. Om uh, ook handen en voeten te geven aan dat beleid. Dat we volgend jaar kunnen zeggen, Zandvoort organiseert niet alleen een Pride, maar we hebben ook echt een reden om trots te zijn, omdat we al dat soort elementen in ons beleid die hebben zijn, meegenomen. Ja, die zijn meegenomen. Ja. Ja, het loket Zandvoort in de Bali blijft in Zandvoort. Dus er komt straks gewoon een Bali bij. Ja, ja er, is, er is een ik <laughs> te <laughs> um. Inhoudelijk willen we dus wat meer in die, uh, in die, in die paar dagen doen. Hè? En, uh, de, de bibliotheek heb je al genoemd. Heb je nog andere ideeën die, uh, die daarvoor bruikbaar zijn? Nou, sowieso willen we een grotere informatiemarkt hebben. Waarmee je dus allerlei verschillende uh, dingen over cultuur, uh, lezingen, boeken, uh, voorlichting uh, kan geven. Nu hadden we twee stands. Uh, nou, dat is eigenlijk de bedoeling dat dat gewoon heel veel meer wordt. Um, maar we willen ook andere dingen organiseren. Zo hebben we hebben ook bedacht bijvoorbeeld dat je op de woensdag uh, een dag kan organiseren voor de 50 plus uh, generatie. Want er is ook een senior pride in Amsterdam. Die is op maandag. Nou, die mensen zou je dan bij ons kunnen uitnodigen op een woensdag om allerlei leuke dingen te doen. Naar het strand te gaan. Uh, misschien ergens te gaan bowlen, Te gaan midget bij Center Parks. Uh, allerlei dingen die je kan bedenken. Die je ook met die mensen uh, aan het evenement kan, uh, kan binden. Dus kun je dan opgeven en dan ga je met een groep mensen die je niet allemaal kent maar wil van uh, dezelfde gedachte iets leuks doen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar we kunnen samen, zoals ik al zei, ik ben zelf ambassadeur van Rolse 50 Plus. Dat is een organisatie, onderdeel van COC en Ambo. Uh, ja, die heeft ook honderden, wat zeg ik, duizenden leden. En die mensen kun je dus ook gewoon oproepen en zeggen, hé, hey, we organiseren dit. Willen jullie meedoen? En dan heb je op die manier al vanzelf een hele grote groep mensen hier. Ja. In september sta ik voor Rolse 50 Plus op de 50 Plus beurs in, uh, in de jaarbeurs in Utrecht. Er zijn in Nederland een kleine uh, 6,5 miljoen 50 plussers. En die 6,5 miljoen ...zijn er minimaal 500.000 LGBT 50-plussers. Ja, um, ja, ja. En daarbij kun je ook... ...die mensen kun je ook aan Zandvoort binden... ...en iets leuks voor organiseren. Je moet ze natuurlijk wel wat bieden wat ook bij hun past. Want, jij, ja. uh, want als ik dan denk aan de 50-plus-dag... ...die we hier in Zandvoort hebben... ...voor de, voor de hetero's, zal ik maar zeggen... ...dan zit jij een beetje te denken aan uh, zo'n soort dag... ...waar dan voor de 50-plus non-hetero. Nou, nee. Ik geloof niet dat, dat we het zo hard zouden uh, scheiden. Het is een, een pride is natuurlijk nou, voor iedereen. Uh, ja, maar, maar zou je dat eventueel samen willen doen? Dat je een aftakking ervan gaat krijgen? Nou, ik denk dat het zeker goed is om met de organisatie hier te, te gaan werken. En zeggen van, luister, ik ben, alles moet je niet... Je moet proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de talenten en de aanwezige kennis die er is. Dus dan zou je ook met die mensen kunnen zitten. Wat vinden jullie je leuke invulling? En misschien willen zij ook wel iets leuks organiseren. En zeggen, dat vinden we hartstikke leuk. Op slotverwerkingen, je hoeft natuurlijk niet gay te zijn om naar een, uh, op de Pride naar een midgetkomp toernooi te gaan. Dat daar kan iedereen aan meedoen. Het gaat om die verdraagzaamheid en die interactie met elkaar. Ja, ja met z'n allen moet je doen wat je ook wil of wat je ook bent. Um... De eerste aanzet is natuurlijk het Rainbow Café. Dat is allemaal uh, heel leuk dat het nu alweer gaat lopen. En volgend jaar is er een uh, misschien wat meer grote, nou groter wil ik niet zeggen, maar meer inhoudgevende pride at the beach. Ik zie het Ik denk dat het zeker het geval is. En ik denk dat hij ook nog groter gaat worden. Oké, okay, nou dan ben ik, ik ben zeer benieuwd naar jouw plannen. Die hoor ik vandaag of morgen wel een keer. En eerst gaat extra tuin inzetten. <laughs> ja. Roy, ontzettend bedankt voor de komst en de uitleg. En, Jullie ook bedankt. We uh, houden ja. het erin. En uh, vergeet het niet om het uh, te melden in de kalender. Dus de eerste donderdag, 5 oktober. Van de maand altijd om half acht het Rainbow Café in Hotel XL. Mooi, de two days. Dank je wel. Don't you ever stop, no, no. baby, get on now. Get on down, girl, you're moving everywhere. You're so sure hooked up, girl, you make the people stop and stare. Ow, get down. Uh. Get down baby mama get down. Get down, baby, baby get down Get down baby mama baby get down Get down baby mama baby get down Get down baby mama baby get down, get down, baby, bubba, baby, get down. Met het nummer Get Down, een lekkere oude disco uit de jaren 70, begin jaren 80. En als laatste onderwerp hebben wij Marco Termes, onze uh, favoriete literatuur specialist. Want <laughs> zijn gedichtenbundel Ik Ben Het, Jij Bent Het, <laughs> is uh, landelijk, uh, uitgegeven. Ja, word landelijk uitgegeven. Wordt landelijk uitgegeven? Uh, Wordt uiterlijk, ja. En um, je bent natuurlijk vroeger de dorpsdichter geweest. Nou, dichter dat, uh, dat heb je natuurlijk nooit kunnen, kunnen laten. En je schrijft ook heel veel uh, boeken. Ja. Maar dichter doe je dan nog steeds bij. Ja. En um, dat is natuurlijk wel uniek dat jouw gedichtenbundel lander wordt uitgegeven, want uh, daar kun je natuurlijk als, als kleine dorpsdichter natuurlijk alleen maar van dromen uitbreiden. Ja. <laughs> nou ja, goed, het is een wandeltocht en elke pass is er ja. En dit is er ook weer een. Ja, het, uh, het vorige boek bij de presentatie uh, was een mevrouw van Bob McComb? Ja. Dat was ook een landelijke stap. Gelijk, gelijk weer een schot in de roos. Hè? Ja. Dat is ellende als mensen je goed kennen. Ja. nee ja, maar, dat, maar, die, maar dat is toch ook, ook landelijke uh, bekendheid? Ja, dat is uh, landelijke bekendheid. Dat is ja prachtig. Dat is prachtig. Uh, tig jaren van schitterende nederlagen. Ja. Heeft uh, toen, verleden jaar, in de... ...op uh, top 10 van de mooiste boeken van 2016 gestaan... ...op de bol.com-lijst. Uh, dus ja, dat heb ik ook onder andere aan, ja. aan uh, de ontmoeting... ...met die prachtige dame te maken. Uh, ik vind de, ja, de titel vind ik echt prachtig. Ja. Is, is nou, die komt echt uit mijn leven. Dat kan ik je wel ja, vertellen. Ja. <laughs> dus, uh, maar op de weg hier naartoe dacht ik al van... Uh, ...want ja, ik zet mijn brein niet uit als ik uh, het huis verlaat. Gelukkig. Dus dacht ik van, ja, eigenlijk zijn de teleurstellingen in mijn leven, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want ten eerste heb ik daar meer van geleerd dan van mijn successen. En dat houdt me met mijn beide voeten op de grond. Dus mensen onderschatten een teleurstelling nog wel eens. Daarbij leer je door teleurstellingen de mens goed kennen, dus... Ja, er wordt wel eens overheen gestapt over een teleurstelling, maar je hebt ja. gelijk als je daar eens over nadenkt, dan, dan leer je daaruit. En een, een succes is een succes, dat vier je. Ik had er donderdag nog één. Ja, vertel. <laughs> Nederland elftal <laughs> Maar dat was niet geen grote teleurstelling. Omdat... Je zag het al aankomen. Ik zag het al aankomen. Oh, <laughs> na het een doelpunt. Ja, ik neem gewoon een extra wijntje. <laughs> Self-fulfilling prophecy. Nou ja, goed. Uh, ja. Ik, wat dat betreft kan je beter uh, naar het Nederlandse dames uh, elftal kijken qua voetbal. Die ben je uh, ja, ik, uh, ik wel goed. Uh, ja, ik hou wel van voetbal. En je, dan ben je ook een van die uh, 17 uh, miljoen scheidzters. Uh, nee, ik probeer dat wel een beetje los te laten. Alhoewel als ze heel erg tegen Ajax gaan fluiten, dan uh, wil ik nog wel eens opstaan met schuim uh, op, in mijn mondhoeken. Oh, sorry, dames en Echt een ajax ziet. Een echte ajax ziet. Ja, ja, ja, ik ging met papa al naar de meer. Hè, dus, uh, dan uh, rond, de, rond de middellijn. En dan kreeg ik een broodje worst. En dan zat ik naast die grote beer van een vader. Van mijn ja, dat, zijn, dat, is, dat heeft niet zoveel met het toekomstbeeld van nee. Ajax te maken. Maar meer met nostalgie. Uh, dus ik, ik hou van Ajax. Uh, tot op het moment eigenlijk, totdat ze een groot bedrijf werden. He, dus nu zijn we een doorgangshuis voor uh, getatoeëerde idioten. Ja, eigenlijk is het uh, uh, wat jij zegt. Hè? Uh, dat had vroeger bestandwoord mee, want uh, verder kwam ik niet. Ja. En dan ging je in die kuil kijken en je, ja? je wandelde daar naar binnen en het was ja. klaar. En als je dat nu ziet... Uh, ja, de, de de, de, de, de, de, meneer Vastenau ja. uh, en ja. uh, uh, Stobbelaar en... Uh, ja, door, het, door het tunneltje kwamen ze aan ja, ja, en dan die noppen hoorde je dan zo op die tegels. Geweldig. Ja, dus de, ja, ja, dat, de gladiatoren dat, die, de, die de arena betraden. En nu inderdaad wat je zegt, je ziet een hoop uh, uh, getatoeëerde jongelui die uh, opgeleid heeft verkocht worden. Nou, wat moet ik met iemand met een hoed van 5000 euro op die uh, zijn raampje niet open draait. Als er een jongen van 12 jaar staat voor een handtekening. Jongen, geloof mij nou, geef me je drie weken. Ja. En, uh... ja. Stap toch gewoon uit en geef die mensen een hand. Dat kind staat daar met zijn moeder te, uh, een paar uur te wachten. doordat zijn grote held voorbij komt en dan draait hij zijn raampje niet open. Uh, ja. Doet toch normaal. Daar, uh, daar draaien we een beetje door. Ja. Over landelijke bekendheid gaan we ja, uh, Nou Marco Temes. Een boek. <laughs> naar Marco Temes En ik ja. zie uh, Ono van Middelkomst zijn naam staan. die heeft het voorwoord geschreven in uh, je ja. uh, ja, ja. Goede vriend? Ja, zeker. Ja. Fijne gozer. net als ik een acquired taste, zoals dat heet, hè. dus zijn geen, uh, we zijn niet toegankelijk voor iedereen, dat geloof ik ook wel, maar hij is wel, uh, laten we zeggen, iemand door dik en dun. En uh, ja, je moet de handleiding, de handleiding goed lezen. Dus de hand, en de, de, de handvatten en de handvatten, maar ze zitten er gelukkig aan. Nee, hij is, hij is ook degene die mij verleden jaar een fotocamera in mijn handen heeft gedrukt omdat hij door de romans die hij van me las, de, de stukken die ik schreef, de filosofie en de gedichten. Hij wilde gewoon zien hoe ik naar de wereld keek. En zijn wereld is, is, dat van, is die van de, van de platen. Dus zijn, zo krijgt hij zijn informatie naar binnen. Dat is zijn taal. En toen gaf hij me een camera in mijn handen en toen zei hij van nou' fotograferen. Dus helemaal zonder les, zonder instructies uh, kreeg ik een uh, analoog, een minoltaartje met een, uh, met een rolfilmpje mm -hmm. erin. En na vier maanden zegt hij, uh, ik heb dit nog nooit gezien. <lacht> dit gaat echt helemaal nergens over. Hier heb je mijn werkkamera. Toen heeft hij een andere camera gekocht en hij heeft mij zijn werkkamera in bruik geleend. Nou, ik bedoel, dat zijn toch wel echte vrienden hoor. Ja, die... Um... Je zou haar zeggen, je moet hem eens een, een, een bloknoot geven. Ga ze een stukje schrijven. Maak eens een gedicht. Eens een gedicht. <laughs> ik denk dat ik hem daar te goed voor ken. <laughs> maar daaruit is wel uh, een expositie gekomen. Um, boven de HEMA, zal ik maar zeggen. Want ik ja. weet gebouwheid. hoe het gebouw heet. Nou, dat de bierwinkel? Waren, ja, boven, boven de HEMA. Dus uh, meneer Van der Laan was zo uh, uh, lief om die ruimte beschikbaar te stellen. Om, onze, om mijn uh, eerste expositie in ieder geval. Ik deed dat samen met Orno. Maar dat was mijn eerste expositie. Om daar uh, een paar weken te hangen. En uh, oorspronkelijk was het idee dat ik uh, naar die galerie waar we nu naartoe gaan. Dat dat in februari al zou plaatsvinden. Maar dat werd verplaatst. En ik ben nou eenmaal in hart en nieren een Zandvoortse jongen. En toen dacht ik van dan gaan we de eerste expositie in, in, in Zandvoort doen. Vandaar. Dus ik wilde eigenlijk mijn geboorteplek. Uh, daar wilde ik als eerste hangen. Deze, deze, Tenminste mijn deze foto's deze uitspraak... dan, hè, dames en heren. Niet uh, dat ik ergens uh, straks uh, met een touw om mijn nek door het dorp gevoerd word. Deze uitspraak doet mij toch denken aan het eerste gedicht in Halem op de muur. Welke ik eigenlijk liever het eerst in Zandvoort had gezien. Ja, dat begrijp ik. Maar soms gaan de dingen nou eenmaal zo snel als dat ze gaan. En uh, de plannen zijn uh, nu gekristalliseerd hier in Zandvoort uh, voor de gedichtenroute. Ik ben samen met uh, Hilly Jansen en uh, onze wethouder van, uh, van cultuur. Uh, zijn we goed op stoom. Dus uh, in november zullen de eerste gedichten onthuld worden in Zandvoort. Uh, uh, op de muren. Dit lijkt me een goed plan. Ja. Nou ja, goed. Dat, uh, dat gedicht in Haarlem. Dat, ja, dat Wat is overigens ook een... mooi hangt. Ik, ik heb het nou, gezien. Is het prachtig, is prachtig. Dat is echt prachtig. Dus, uh, en de man die dat uh, zo prachtig geschilderd heeft. Ja, dat is toch ook wat een... Ja, ja maar je borst is niet groot genoeg voor je hart, dan als je dat ziet. Dan je knalt helemaal uit elkaar van trots. Ja, bijkomend uh, uh, klus is dat je tegenwoordig elke week een stuk moet produceren. Ja, over de kolom. Ja. ja, dat zijn... De... Ik vind dat een heel erg goede leerschool. Het, uh, het scherpt me denken. Uh, het laat ook mijn karakter uh, goed zien. Ik geef een, een redelijk goed beeld van wie is Marco Termes nou en hoe denkt hij. Uh, dus ik uh, werd een beetje moe van al die cretologieën die ik uh, naar mijn hoofd geslinger uh, geslingerd kreeg in, in Zandvoort. Uh, uh, als ik met een groene broek aan liep, uh, ik heb een groene broek aan. En dan denk ik van ja, dat weet ik zelf ja, ook. Hij is nu dood. Nee, ja. En dan denk ik van, uh, ik vind het helemaal niet erg om, uh, om toegang te zijn. Uh, ik, ik ben gewoon een volksjongen. Ik ben de zoon van Jan Termes en van ja, en, en het kleinkind van Jaap Termes. Ik... Ik ben ja, de zoon van een strandpachtering. Er is aan mij weinig elitairs. Het enige wat elitair is uh, in mij is mijn vermogen tot denken. En uh, ja, uh, zoals een, uh, een goede schilder of een timmerman uh, met goed gereedschap werkt. Ja, zo heb ik uh, uh, iets tussen mijn oren zitten. Dat wat mee ik. staat stelt om, om, een, om scherpe analyses te maken. Nu wordt dat wel eens ver, uh, verward. Uh, een scherpe analyse of... Uh, ironie. Met, uh, met zeiken. Hè? Dus dat je, maar ja, ik ben niet zo'n... Uh, niet zo'n azijnpisser. Alleen, ik vind het leuk om... dingen scherp uh, op te schrijven. Dat is voor mij de uitdaging. Als mensen alleen maar positieve dingen willen lezen... dan kunnen ze het VVV-blaadje openslaan. Daar ben ik niet van. Nee. Ik ben uh, Marco Tormest, schrijver, dichter, filosoof. En uh, dat is het. Ja, je, daar, je, uh, bent, je, bent, je bent ook heel vaak uh, ad rem. En sommige <laughs> mensen kunnen daar <laughs> niet zo goed tegen. Maar het, het ja. grappige was dat voor, voordat we dit gesprek begonnen... Ik zei ja, Zand heeft vele talenten. En toen zei je... <laughs> ik zou het niet meer weten. <laughs> <laughs> nou, je zei dus van uh, ik moet hem nog leren kennen. Ja. <laughs> en uh, sommige <laughs> mensen die dan uh, ja, dat, dat ad rem aanhoren... Die, ja. die, die, die kunnen dat... Uh, we nou ja, hebben ben, geen weerwoord. Ja, maar ik heb een heel eenvoudige uh, levensfilosofie wat dat betreft. Je moet jouw probleem niet mijn probleem maken. Ja. Uh, dus als jij iets niet snapt, uh, ja, dan is dat mijn probleem verder niet. Maar hou je mond dan. Ja. Uh, uh, Ga mensen die het dan wel een beetje snappen. Want laat ik zeggen dat ik nou niet op het bovenste treedje sta. Maar ik heb toch wel enig uitzicht en daardoor inzicht. Ja, uh, Kom eens een keertje met me praten. Ik bedoel, ga nou niet in een kroeg alleen maar uh, rare dingen tegen me roepen. Maar steek nou eens over, dat is communicatie. Uh, dus uh, ik vind het helemaal niet erg als je niet op je tenen kan staan. Maar die appelen hangen er echt wel. Ik wil best een appeltje voor je plukken. Maar je, je zal toch zelf ook een beetje je best moeten doen. Dus ja, ik sta daarvoor open. Maar uh, als je een goed gesprek met een uh, schoenmaker wil hebben, moet je het over schoenen hebben. Dus als mensen een goed gesprek met mij willen hebben, dan zullen ze een keertje over moeten steken. Het is niet alleen maar dat ik uh, een of andere deurknop ben waar je alles aan kan, uh, aan kan hangen. Dat, zo functioneert het gewoon niet. Ja, niet. Nee, nee niet bij mij. Nee. <laughs> um... Ik heb dit even door het boek uh, gebladerd. Ja. inderdaad, een aantal uh, hele leuke foto's. Herkenbare foto's van ja. Zandvoort. Ja. En uh, ik vond die sneeuwbanken vond ik erg leuk. Ja, is van, van? kopen. Wat zeg je? Die zijn van Ja, dat, uh, dat zag ik. En op de voorpagina staat uh. een tatoeage. Ah. Uh. Nou, dan denk ik dat die van een Zandvoort er is. Is die van jou of is die van Goeie iemand Goeie Goede vraag, anders? hoor. Heel goed. Dat gaat u niet zeggen. Ja, ik ga het zeggen. Want uh, uh, kijk, de titel van de bundel is Ik ben het. Ja? Dus de foto, ik ben het. Dit is uh, de. Uh, ik heb ooit met mijn, uh, met mijn grote liefde en schitterende Russische vrouw in Sint-Petersburg gewoond. Ja. En uh, ik heb van alle. Dingen die me echt wat doen. heb ik een uh, tatoeage op mijn lijf. En oh, ja. zij kreeg een tatoeage. op mijn lijf. Hè. Dus een trouwring kan je nog afdoen. maar dat lukt niet zo snel met een, uh, met een tatoeage. En haar, haar naam is Lilia. wat in het Russisch witte lelie betekent. Gewoon lelie. Maar ze is. Uh, uh, dus ik wilde een prachtige witte lelie. op mijn schouder laten tatoeëren. op mijn bovenarm. En toen vroeg ik aan haar. Wat is je lievelingsdier? Toen zei zij: ze, Tjorni Cobra. Wat zwarte cobra betekent. Dus van nadat ik een, een, een cobra door, over de, de lelie heb laten tatoeëren. Aha. En zij wist natuurlijk al dat ze die giftige beet. en dat ze me dan later wel te pakken zou nemen. Daarom vandaar die cobra. <laughs> ja, maar ze, ze, <laughs> zij, was een, zij is een uitermate. Niet, ze is niet alleen maar heel mooi, maar ze is ook erg intelligent. Een van de redenen waarom ik ook uh, van der hield, ja. of van der hou eigenlijk, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ik proef hier nog niet dat het afgesloten is. Nee, dat, dat, dat gaat nooit meer over, echt, dat gaat nooit meer over. Het is, uh, uh, ik heb er echt een paar boeken over geschreven nu, en uh, honderden gedichten, en ik heb nu elf literaire werk aan haar opgedragen, elf. Ja, ik, ik denk terug aan de speech van vorig jaar. ja. Dat klopt, dat heb je heel erg goed onthouden. Uh, het feit dat ik heel erg diep van mijn, uh, van mijn grote liefde hou. Ik wil nog niet zeggen dat de deur gesloten is voor andere uh, initiatieven. Mm -hmm. ik, maar dan, het, moet wel, het, het moet me wel pakken. En die mevrouw van, uh, van bol.com, ik moet heel erg discreet blijven, want ze is getrouwd. <laughs> Nou, daar gaat het niet zozeer over. Het gaat maakt maakt toch niks meer Mark. Nou, ja, bij nou, mij wel. Maar jij haalde daar uh, in die spies aan dat het ja. eigenlijk de afsluiting was met ja. grote liefde. Ja, nou dat is mislukt. Ja, Ik, uh, dat moeten we vaststellen deze keer. Ja, nou dat kan je de volgende keer ook weer vaststellen. Ja. Want dat is het... Nou, ja, is het verbaast je een beetje. Nou, het verbaast je een beetje. Je, je probeert gewoon uh, een nieuwe weg in te slaan. En je voor jezelf de kans op geluk te creëren. Uh, uh, hoe je het ook wendt of keert. Ik ben natuurlijk maar een eenzaam oud kereltje aan het worden. Uh, er komen wel prachtige dingen uit voort. Maar mm -hmm. ik blijf natuurlijk maar een eenzame zonderling. Ik heb, ik, ik, bij de onthulling van dat gedicht in Haarlem. Dat is een van de hoogtepunten van mm -hmm. mijn leven. En er staan veertig man, man naar me te luisteren. En ik kan je niet vertellen hoe eenzaam dat was. Mm -hmm. Dat is vreselijk. Dus uh, ja, dat emotioneert me ook. Hè. Nou, ik, ik, heb dat... Dat, ik heb echt niemand om dat, om dat soort momenten. Dus mijn goede momenten, maar ook mijn slechte momenten. Mijn nederlagen, mijn victories. Ik zit altijd maar uh, met, uh, uh, met. met boeken. Ja, nou, met, met mezelf en ja. een fles Johnny Walker. Uh, dus uh, nou, Jack Daniels is een hele goede vriend van me. Maar <laughs> ja. heel erg goed terugpraten doet hij niet. He. Zeker niet als ik er voor de helft op heb. Gelach. <laughs> uh, ja. We weten weer een heleboel uh, uh, over dat het landelijke bekend is. Maar ik vond het veel leuker om uh, over allerlei andere dingen te praten die, uh, die zo ons te boven schieten. Ja. En uh, zeer bedankt voor de komst. Graag gedaan jongens. Dankjewel. Als je jullie je Dankjewel. Dag mensen. Ja, we gaan uh, natuurlijk naar het einde van het programma. En uh, Marco, in ieder geval dank je wel voor je komst. Uh, ben gaat er ook nog even bij zitten, want Ben die wilde wat anders gaan doen, maar dat kan niet. Want we gaan even bedanken. De techniek werd gedaan door jacques Jozef <coughs> Duinmaier. Daarvoor hartelijk dank. En de redactie werd gedaan door Gert van Kuik. En de redactie door Gerrie Rutte. En de koffie ook door Gerrie Rutte. De presentatie werd gedaan door Ben Zonneveld. En Cor waarvoor hartelijke dank. En, en wij zeggen tot volgende week. Na Hotel Hoogland ook bedankt voor de gastrijd. Ja. En de koffie, thee en het water. En prettig weekend. En nu zeg ik dan tot volgende week.